Equens, dat is het bedrijf dat elektronische betalingen regelt, wil met een korte ding voorkomen dat het personeel gaat staken. De FNV dreigt met een staking omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen, maar zegt dat de acties de consument niet zullen raken. Equens is daar niet van overtuigd en heeft daarom een korte ding aangespannen. Het dient morgenochtend in Utrecht.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 Luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman Harms en Mario van Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Uh, we hebben vanavond een bijzondere gast, het is Peter Saarloos. Uh, het onderwerp is astrologie en bewustzijnsgroei.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 men onder andere aan bepaalde planeetposities met planeetstanden in de horoscoop. Uh, de horoscoop kent, denk ik, iedereen. De uh, horoscoop wordt over het algemeen geassocieerd met die rubrieken in de libellen en de In de, de, de, de bladen en de en van, Ja, nou, en, Soms kloppen ze. Uh, ja, maar goed, ik vind het zelf te algemeen. En uh, Je kan dingen niet terugbrengen simpel, tot een dierenring tekenen of een sterrenbeeld, zoals uh, dat in uh, populaire taalgebruik heet. Um,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 Um, ...zij werd geboren... ...en toen heb ik gelijk op mijn horloge gekeken... ...want ik wilde een horoscoop van haar... ...dus ik heb gekeken... ...en toen... Uh, ...gaf die dokter... ...het uh, beroemde tikje op de billen... ...en toen begon ze te krijzen... Dat, ja. ...en die tijd werd genoteerd... ...en klopt, toen heb ja. ik met die arts een discussie gehad... ...ik zeg van... ...ja wacht even, jij doet twee minuten later...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 Ik ga me identificeren met mijn fysieke lichaam, ik ga me identificeren met de rollen die ik heb. Ik ben de zoon van, ik ben de vader van, ik ben de partner van, of ik ben nou astroloog. Ja, of ik ben directeur, of noem maar op. Dat zit op persoonlijkheidsniveau. Die verschillende niveaus die zijn ook vaak goed uit de horoscoop te halen, en dat is denk ik ook heel interessant. Om weer de verbinding te maken zeg maar, eigenlijk met het zielsniveau in de horoscoop. En dat hoort ook gaandeweg bij het proces van het leven eigenlijk.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 dat zij heeft voor de dollar bijvoorbeeld een horoscoop getrokken. Dus het kan ook voor een object zijn. Ja, je kan eigenlijk van alles een horoscoop maken. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan jezelf als astroloog bezighouden. Ja goed, dat wilde ik even helder hebben voor de luisteraar, dat het dus niet alleen voor personen is. Maar als je een bedrijf begint, kun je ook op het starttijd van de Kamer van Kopenhoud. Ik zelf focus me eigenlijk alleen maar op persoonlijke horoscopen. Vandaar ook natuurlijk de titel afdrukken voor en bewustzijnsgroei. Maar je kan van alles een horoscoop maken. Je kan inderdaad van oprichten van een bedrijf, uh, hè, we hebben natuurlijk nu ook weer een nieuwe regering dadelijk in Libië. Daar kan je ook weer een, een, een, een, een horoscoop, horoscoop van maken ja. van Libië. Uh, je kan een horoscoop maken van een gebeurtenis van deze uitzending bij wijze van spreken. Ja. Uh, je, je kan het zo gek niet bedenken of je kan daar een horoscoop van maken. Ja. Zo boven, zo beneden. Dat is Alchemistisch, iets wat hè? Alchemistisch? Ja. Ja. Nou ja, het is dus, uh, wat we in de astrologie natuurlijk zeggen. Dat wat er aan de hemel plaatsvindt, gebeurt uh,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 Even oh, dat is inderdaad, dat is uh, uh, nummer oktober, uh, YouTube. En uh, op dat nummer heb ik uh, in 1982 gedraaid en daar, ja, uh, daar heb ik een bijzondere gebeurtenis bij. Kan dat niet Ja, op, uh, dat graag. Stellen? Ja, we zijn hier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 Ja inderdaad, uh, wat je net ook zei zijn de nieuwste boeken, dat klopt ja. niet helemaal de, de, de Soul Body Fusion van Jonet Crowley is inderdaad uh, net nieuw is uh, inderdaad eind uh, januari verschenen Ja, ik wou zeggen, vliegeltje nieuw En ik heb hier zo deze is inderdaad echt nog maar een week oud dus de vraag dus is nog, of die überhaupt nog in, al in de boekhandel ligt Ja, nee, goed, maar dan zijn het toch de nieuwste boeken ja, ja, de nieuwste Ik bedoel, ja. uh, met deze niet, want die vind ik zelf zo goed, maar daar ga ik zo wat over okay. vertellen Oké uh, terugkeer van de kinderen van licht is het, uh, het nieuwste boek eigenlijk van Judith Buston-Polish en uh, dat gaat over de voorspelling van de Incas en de Mayas voor een nieuwe wereld en uh, nou, het zelf echt een heel mooi boek uh, wat ik merkte is dat zeg maar door het verhaal dat zij vertelt dat je heel erg in de energie van je hart komt uh, dat je daar de verbinding mee maakt en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 Ik zei, nou ja, ik zeg: wanneer wil je er hebben? Ja, wil je er morgen? Wil je erover morgen? Ik zeg, ja, maar het is een Amerikaanse. Ik zeg, dat kan toch niet? Ja, zeg jij, maar ze staat toevallig nu naast me. Dus uh, ja, okay, ja, ja. kan je dat ja. nog even in. Nee, ik kan het niet zo in herinneren. Ja, toen zei ja, dat is te kort dag. Dus is het een jaar later. Dat was afgelopen jaar. Dus toen is ze dan geweest. Dus het is okay, ongeveer twee jaar geleden ja. dat dit gesprek uh, ja, okay. voorgenomen. Maar uh, 9 mei, lieve mensen, aan andere lezing, Jeanette Crowley. En het gaat eigenlijk over dat boek.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 Duidelijk. Dat is duidelijk, dus. Het zegt niks over mij, maar het zegt meer over ja, dan begrijpen. Ja, Dankjewel. Ja, ja. Ja. We komen straks ook toch achtervolgens. De mailtjes mee. zie ik weer binnen. Staan. Ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, ja. Ja, ja. Maar ga verder. Maar goed, in ieder geval. Ja, het raakt iets in mij. Het is een, nou, toch een cultuur met heel veel wijsheid en inzichten. En nou, goed, tijdens die massage die ik in het verleden heb gegeven, nou, werd, nou, wordt ook muziek gedraaid. Hè, tijdens mm -hmm. de hele massage, eigenlijk. En ik merkte gewoon.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 Vijfjarige, uh, beroepsopleiding die opleidt tot praktijkvoerend astroloog zoals dat door de vakverenigingen uh, is vastgesteld zo en uh...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 dit boek wat ik hier ook heb okay. meegenomen en daar staan per dag alle planetenposities, oh, ja ja, planeetposities in. Zo. en is het ook voor de verre toekomst? ik bedoel, is nou ja, het, ik is heb het... deze, deze ook van 1900 tot 2050. oké, okay, nou, dat is verre toekomst. ik heb inderdaad ook eentje tot 2100. dan doen mijn uh, kiezen geen zeer meer, denk ik. <laughs> nee, die van mij waarschijnlijk ook nee, niet. nee nee. dat is een boek met allemaal getalletjes, zie je, toch? dat is allemaal, allemaal getallen inderdaad, net een soort telefoonboek boek, eigenlijk. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Um, en, ik, Sorry. Oké, okay, daarmee kan je dus ook vooruitkijken. Daarmee wil ik niet zeggen dat het betekent dat je daarmee ook de toekomst kan voorspellen. Dat is natuurlijk ook weer een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 En uh, Jackson, uh, Jackson Duer heeft dat een keertje uh, berekend en heeft dat in zijn uh, boek geschreven, dat is een oude Haagse aftoloog, en die kwam op 18 miljard mogelijkheden. So. Uh, dat geeft onder andere aan dat elk horoscoop gewoon uniek is. Voor mijn gevoel is daarmee ook elk mens uniek. Dus je kan niet zonder meer zeggen van oh, jij bent een stier, dus jij past niet in die functie.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 uh, uh, nee, we kennen je body in ieder geval. Oh, ik gooi dit weer ja, door elkaar. We ja. Je lichtlichaam ontwikkelen, is dat? Oké. Okay. Uh, yeah. En uh, hij heeft nog veel meer cd's gemaakt en ik heb er uh, ja, een stuk of 10-12 van hem uh, in mijn bezit. En uh, dolphin lights, uh, ja dat. Uh,